De kritiek op de Britse krant News of the World vanwege een afluisterschandaal neemt toe. Autofabrikant Ford en het Britse Virgin Holidays willen niet meer in de krant adverteren. Ook andere bedrijven denken erover de banden te verbreken. In media wordt opgeroepen om News of the World vanwege het schandaal te boycotten. Een medewerker van de tabloid heeft onmeer de voicemail afgeluisterd van een vermist meisje. Daardoor dacht haar ouder dat ze nog in leven was. Later werd ze vermoord teruggevonden. Ook zouden de telefoons van politici, filmsterren en misdadigers zijn afgeluisterd. Premier Cameron wil dat er een onderzoek komt naar de afluisterpraktijken. Ook wordt onderzocht of News of the World de politie heeft betaald voor tips. Australië heeft het exportverbod voor vee naar Indonesië ingetrokken. Het verbod werd ingesteld nadat bekend was geworden dat de dieren in Indonesische slachthuizen werden mishandeld. Maar Australische veeboeren kwamen door het exportverbod in de problemen. De regering laat de export nu hervatten naar slachthuizen die zich houden aan de richtlijnen voor dierenwelzijn. De Waddenvereniging wil dat een speedbootrace tussen Tessel en Den Helder wordt verboden. Bij de driedaagse race begin augustus worden snelheden gehaald tot 200 km per uur. De Waddenvereniging stapt naar de rechter omdat de race schadelijk zou zijn voor de natuur. Op de Veluwe wordt ook geen Formule 1 race gehouden, zegt de vereniging. Het weer, af en toe zon, maar ook buien met in het oosten kans op onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen eerst zonnig, maar later weer buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort en Amsterdam tussen Gooimeren en Muiden Slot drie kilometer na een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 tussen de Lage en Amsterdam staan in beide richtingen files van vier kilometer bij Zoeterwoude. En op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Lexmond en Knoop het Gorkum vijf kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. De Zom. Zom. zomer heet. Zie Dit is de zomer van ZFM. Dit is de zomer van ZFM met regendruppels buiten hier op het plein op het gasthuisplein. Hier voor de studio van Radio Zandvoort. Goedemiddag, Hurt. Dankjewel, Piet Paulusma. Dames en heren, techniek in handen vandaag van Piet Paulusma. Dan weet u dat ook. Dus als het nu gaat, dan ligt het aan het weer. Ja, vind ik ook. Nou, oké. Okay. Het blijft regenachtig vandaag. En uh, over ja. twee uur gaan we zeggen: On, on. Ja. Of ik dat gezegd. zeggen. <laughs> hey, nee, of twee uurtjes als we weer klaar zijn. Maar goed, wij zijn er weer, dames en heren. Goedemorgen. Oh, echt waar? Ja, we zijn. Er oh, wat weer. leuk. Ik ben het enigszins uh, nat geregend. Nou ja, nat geregend. Zo hard ah, regent het oh, nee, ook weer niet ieder niet Dat niet zo overdrijven. Nee. Kom op meneer Jansen. Nee, overdrijven. Kijk maar uit. Zo, goedemiddag, dit zijn de vernieuwjaren, dames en heren. We gaan weer drie platen draaien. En uh, we gaan natuurlijk onze vaste rubrieken doen zoals het kan. raar lopen en de confrontatie. En uh, verder hebben we dus drie LP's mee. En dat zijn vandaag wel uh, drie aparte, moet ik zo zeggen. Ja, ik heb, uh... Degene die je vorige week had beloofd, heb je bij je? Die heb ik bij me. Ja, die heb ik bij me. Je hebt geen verkeerde dit keer in je koffer. Nee, toch? nee, nee, want je hebt hem daar al op liggen. Dus dat had je kunnen zien. dat. dat ja, nee, maar misschien was. met die andere twee dat verkeerde is gegaan. Nee, nee, nee, nee, okay. nee dus, dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak gebeurd. Ja. Joe Vitale heb ik hier bij me. Plantation Harbor. Dat is een, uh, Joe Vitale is een man die eigenlijk weinig mensen kennen, denk ik. Ja, dat klopt. Uh, jij ken hem ook niet, hè? Nee. Uh, nou, het is in ieder geval een meneer die leuke rockmuziek rock maakt. Uh, en uh, het leuke van het verhaal is wel dat hij uh, connecties heeft met mensen als Joe Walsh van de Eagles en Stephen Stills bijvoorbeeld. Uh, dus het is wel een, een leuke meneer en hij speelt een beetje stevige rock. Nou, dat, daar houden wij wel van. He, een beetje stof uit je oren of oh. Dat, Absoluut, dat vinden wij wel lekker. Uh, verder informatie vol straks. Uh, en verder heb ik een uh, prachtige plaat meegenomen van Uriah. Dames en heren, de Hardrock Band, die kent u wel, uh, misschien. Ze hebben een paar knallers van eerst gehad. En de grootste die ze ooit gehad hebben, was Easy Living, maar die staat lekker niet op deze LP, want die kwam van de LP daarna. En dit is hun eerste. En ik vond die LP alleen al geweldig vanwege de hoes. Okay. Ja, dat is een geweldige... Ja, dat moest. zei je al iets op huis uh, erover. Ja, kijk. Nou, kijk maar. Je kan jezelf zien. Nou ja, mezelf zien... Ja, jij wel. <laughs> het moet op een spiegel lijken, maar, het lijken, maar ja, ik denk dat dat, dat dat 30 jaar geleden wel lukte. Jawel. Nou, hij is nog vrij nieuw trouwens, want ik, ik was hem kwijt. Die LP. Ik heb hem ooit dus misschien aan iemand uitgeleend en ik heb hem nog eens... Toen nog een keer opnieuw aangeschaft Maar het leuke is inderdaad dat die hoes lijkt op een spiegel eh, En als je naar dus de zin kijkt nou, dan kijk je dus naar jezelf En ja. de LP heet Look at Yourself Dus dat vind ik een grootse vondst Ik vind dat echt een grootse vondst Lekker toepasselijk Ja, lekker toepasselijk Maar nou, ook, eh, heb je ook tegenwoordig met cd's hè? Oh? Ja als je die, deze nou op de album van cd-versie zou hebben, look at jezelf, ja. stop ze je gewoon een cd-tje verkeerd onderin. Ja, dat kan. Dan kan je ook naar jezelf kijken. Ja, nou, ik wil nu wel kijken. <laughs> nou, uh, goed, oké. Okay. Let er even op hem. Let er even niet op hem. We gaan uh, beginnen met uh, Spendaal Bellen, dames en heren, want die had ik u vorige week al beloofd. Alleen had ik toen uh, in mijn koffer uh, door allerlei toestanden, had ik gewoon de verkeerde LP ingestopt. Dan kregen we dus tensies niet horen. Te maar dat is niet. We gaan dus nu naar de LP Through the Barricades. En daar staat onder andere natuurlijk ook die fantastische hit. The Through the Barricades op. Maar dat is de laatste, dus die hoort u ook als laatste in dit programma. Althans, van deze LP. We beginnen met uh, Spendal Ballet, de uh, Barricades Introduction. En het nummer wat. Dan, we draaien er twee achter elkaar, want de eerste nummer duurt maar 1 minuut en 16 seconden. Dus dat is een beetje kort. Dus uh, draaien we de twee achter elkaar. En dat is Barricades Introduction. En. Cross the Line. We gaan luisteren naar Spendal Ballet. Oh, daar regent het ook zo door. Dat klopt. Gaat het gaat lekker door Goed, Cross the Line heette het Spendau Belly. Dames was heren, prachtig uh, werkje van de LP Through the Barricades en dat is een plaat uit 1984 uh, of zoiets uh, We zitten vandaag wel een beetje in de 80e jaren, dat wel uh, Begin 80e jaren met name nee, Through um, the Barricades 1986 uh, Later nog zelfs, ja. kijk 1986 God, toen hadden we toch al cd's Ja, dat <laughs> Nou, maar die LP's blijven leuker. Die blijven mooier. Ook qua de, qua de hoeze. Goed, Spendal Ballet dus. Een band die al uh, aardig wat jaartjes uh, meedraaide. Daarvoor al uh, aardig wat platen ook uh, gemaakt heeft. Uh, waaronder Parade en uh, hoe heet het andere ding ook weer? True geloof ik of zo Weet ik veel, nou in ieder geval Dat uh, hoort u nog wel in de komende tijd In ieder geval een band die in de jaren tachtig uh, Behoorlijk aan de weg timmerde En ook een aantal grote hits had uh, Only if you leave, only when you leave Bijvoorbeeld, dat was er een van En uh, niet te vergeten natuurlijk Zo The Barricades Het zelf een van hun allergrootste Nou ik gaat u natuurlijk later in dit programma horen. We gaan nu naar Joe Vitale. Een man die. Uh, misschien wil je zeggen, Vitali, dat ik zou ook maar kunnen. Ik noem hem gewoon Vitale gemaakt. Op zijn Nederlands. Vitalian. Ja, het is een Brit, dus. Uh, uh, nou, we de, noemen, we noemen, ik noemen, denk noemen, dat Joe Vital. Nou, we noemen hem gewoon Vitale. <coughs> Gewoon Joe Vitale. Vitale Jan. Uh, zijn LP, die heet Plantation Harbor. Harbor. Har Har Har Har Har Harbor, ja. Harbor, ja. Van asylum label uit 1980. Uh, die komt inderdaad uit 1980. En die Joe Vitale, dames en heren, was toch wel een belangrijke jongen. Uh, als soloartiest was hij nog niet zo bekend Hij heeft uh, twee echte soloalbums gemaakt In 1974 En die heette Rollercoaster Weekend oh, Een yeah. Atlantic na, label joh, Dat is toch niet zo belangrijk oh, yeah. En daarna die kwam dus deze niet meer. Uh, En daarna uh, kwam dus deze plaat uit 1980 uh, hij heeft uh, met hele veel groten als drummer en als sessiemuzikant en ook als schrijver gewerkt. En dan noem ik weer even illustere namen. Joe Walsh, uh, die op deze plaat trouwens ook veelvuldig meespeelt. Uh, Don Fielder, ook van de Eagles, die op deze plaat ook meedoet uh, op sommige nummers. Maar verder ook grote jongens als Stephen Stills, uh, Stephen Stills Neil Young, Graham Nash. Crosby, uh, Stills, en Nash. Ja, ook nog. Dus daar ja. zijn er zat waar hij mee gewerkt heeft. Uh, Eagles. Had. Ja. Dat is echt een hoop. Een heleboel. Ja. Maar zei ik al, zijn persoonlijke naam. Of zijn, zijn ja, als soloartiest is hij uh, niet zo erg bekend geworden. Ik kwam door, op deze LP eigenlijk toen de tijd door mijn bassist Hein Piscard. En die, die zei: van, hey de, die moet je eens draaien, is een goede plaat. Ik zei: Oké, okay. nou, hij liet mij wat horen. Uh, op een bandje toen nog. En toen heb ik die LP gekocht. Lekker. We gaan van hem draaien. Het uh, eerste nummer. Ja, van kant 1 En dat heet dan ook Plantation Harbor. Hier is Joe Vitale. Ik denk dat dat wel even lekker klinkt. He, ja, lekker nou, dat... het is weer, weer typische jaren tachtig muziek. Ja, nou, vind ik niet hoor. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik nog niet. Dat, dat, dat, dat vind ik nog niet. Was het was nog ja. iets te vroeg voor om typisch jaren tachtig. Het is wel uh, lekker. Maar, en... het, het tekent het wel al helemaal. Ja, lekker nee, in de nee. traditie van de jaren zeventig en zo. Daar nog even lekker op doorgaan. Prachtige plaat. Joe Vitale. En het uh, uh, nummer heette dus ook Plantation Arbor. Harbor. Ja, moet ik het zo zeggen. Moet je wel netjes blijven uitspreken. Goed. De volgende band. Uriah Heep, dames en heren. Genoemd naar een uh, figuur uit een Dickens boek. Dat, uh, dat is de oorsprong uh, van de naam. Uh, dus dat, kon, dat kwam uit een of ander boek van, van Dickens. Charles Dickens? Ja. Het is uh, een Britse rockband, dat is duidelijk. Met uh, als originele leden Ken Hensley die uh, speelde dus orgel en gitaren en zo en, en zo. Keyboard. Ja, natuurlijk orgel. En, had, keyboard had je toen niet eens zo erg. Ah, ja. David Byron, de gitarist, Nick Box. Dat, uh, of uh, David Byron was de, uh, was, was de zanger. Dan hadden we Paul Newton g en gitarist Mick Box en drummer Elks Napier. heet Napier, ja. Napier. Uh, merkwaardig is dat ik uh, dat ik zie dat op deze plaat uh, die, die drummer helemaal niet vermeld staat dus ik neem aan dat die hier niet op meegespeeld heeft Look at Yourself is een uh, prachtige plaat met een prachtige hoes ook want de hoes is een spiegel althans dat moet het voorstellen en uh, kijk je dus inderdaad uh, kijk je dus naar jezelf goed we gaan het eerste nummer draaien en dat is ook alweer een uh, toepasselijke titel of tenminste de, de, ja, de titeltrack en dat nummer dat heet Look at Yourself Self. It is Uriah Heap. Tof, wat we dan? Nee. Jawel. Ik Lekker. heb de hele tijd mijn koptelefoon opgehouden. Dat, dat ik het goed hoorde. Ja, lekkere platen. Heerlijk. Nou, het, is echt, uh, het is heerlijk hard rock. Ja, dat, dat moet je soms wel eens hebben. Dan Een ben je zo'n buitenbeel. Ja. Ja, dan heb je, heb je zo'n bui in dan denk je van... Nou, ik ga vandaag eens even lekker op de paardrock toeren. Dat, uh... Ik vind dat het kan. Ja, ik vind ook dat het kan. Tuurlijk kan het. Um, Uriah Heep, dames en heren, was een band die eigenlijk al aardig wat jaartjes aan de weg timmerde. En um, de oorspr oorspronkelijke naam was The Spice of zoiets, weet ik veel. Maar um, dat werd al gauw veranderd. En die, die David Byron, dat is misschien nog ook wel leuk om te weten. Die, die zanger, die hiermee zing. Die uh, zijn, uh, zijn oorspronkelijke naam, of zijn echte naam, is David Garrick. Oké, okay. ja. waarom Zit heeft dit het veranderd dan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat, uh, ja, dat kan ik me wel iets uh, bij voorstellen. Want uh, David Garrick, dames en heren, dat was een meneer die daarvoor wel aardige hits gehad had. Met onder andere Lady Jane van de Stones en Dear Mrs. Appleby. Ik weet niet of je okay. dat is. Dear Mrs. Appleby. Nou, dat, dat wist ik ook niet. Maar dat zie ik hier dus nu staan. Dat is een van... <lacht> nou, dan kan ik me voorstellen dat je naam in David Byron verandert. als ja, je, als je deze weet. kant op gaat. Ja. <lacht> maar ik waardig is ook dat op deze plaat... in een nummer wat we straks horen... echt verreweg het mooiste nummer van de baat, Dat krijgt u straks te horen. Dat is July Morning. Dat is zo'n... Zo dat is echt ook een van mijn lievelingsnummers. Uh, daar doet Manfred Man bijvoorbeeld ook op mee. Dat, uh, zonder dat Man? Die, ja, zonder dat hij de band ooit ontmoet heeft. Dat die solo heeft hij dus gewoon een keer ingespeeld. Hartstikke leuk, natuurlijk. Hey uh, Maurice, het is tijd voor, uh, voor jouw moment in deze uitzending. Ja meneer Jansen, het kan erg lopen. Maar dan snap ik nog steeds niet waarom dit tune Ja meneer Jansen is. Ja vroeger deed ik dat zelf en ik heb dat gedelegeerd. Dat heet delegeerde echt. Ja ja, dat klopt wel nog een beetje want ik ga jou verrassen iedere keer. Ja want ik weet nooit wat er komt, dat is zo makkelijk. Het kan hard lopen dames en heren, de jury is hier weer aanwezig Ja Jazeker. De jury zit weer beneden, die zit weer in een glazen kooi. In een glazen kooi. Beneden in de kalder. 45 graden is het daar, ik heb de airco uitgezet ja, ja. De afstandsbediening hier in mijn broekzak gestopt okay. Want ik wil ze een beetje chanteren vandaag Dat mm, ben echt gemeen Ja, want jij beïnvloedt ze altijd Ja, jij en jij is je Laten we weten, <laughs> we... helemaal met deze ga je ze echt helemaal beïnvloeden Nee, echt niet Echt wel nee, ik, ben dus ik heb ze gewoon echt even in een zwik nou, sauna we die vandaag neergezet. voor het eerst luisteren even vertellen wat het is hè. We hebben een grote hit en eh, daarvan is dan natuurlijk onomstotelijk altijd een Nederlandse cover. Nou, ja, niet altijd om... van A-artiesten. Nee, meestal van hele grote B-artiesten of D misschien wel. Ja, maar een maar paar vandaag wel een A-artiest. Oké, okay, nou we gaan het uh, beleven dames en heren. De jury zit hier uh, klaar voor en de jury mag dus beoordelen of uh, de cover mag blijven. Vorige week hadden we een hele rare situatie. Toen mocht de cover blijven, toen hebben we het origineel weggedonderd. Ja, dat klopt. <laughs> Dat is één keer eerder gebeurd. Ja, één keer eerder. Dat vond ik wel leuk. Ja. Maar nou, misschien dat het nou weer zo is. Ja, je weet het nog nooit. Je Dames weet het nog nooit. Denk. Jure, die heeft gewoon vier knoppen in de uh, handen. Ja. En dan kunnen ze opdrukken totdat ze een ons wegen. Ja. Komt toch even laat uit, want ja. Uh, ja. <laughs> dan moet ik ja, eerst maar. een zetten, bezetten, nou, ze. vertel, wat krijgen we vandaag? We krijgen vandaag uh, Jacques Dutron. Oh! Il est cinq heures Paris TV. Ja oui. God, wat is mijn Frans? Oui, monsieur. Ja. Zullen we maar snel gaan luisteren? Zullen we het gaan doen? Jawel.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 Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille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 Het kan heel erg lopen. Ja, het is vijf uur en Parijs ontwaakt. Dat betekent het. Wist je dat? Ja. Oké. Okay. 5 heures Paris-Servien. Dat was uh, Jacques Dutron, dames en heren. Dat klopt. Ja. ja. Ja. Wat doe jij toch man. goed over de grens met je talen? Ja, ik ben wel de, zeer goed. Behalve in buttalen, daar ben ik niet goed in. Ik nee. um... ken alle talen behalve Betalen. Ja, dat zo was zo het, zo. Het. Ja, zo was het. Nee, Dan dus zullen de buren wel weer blij zijn. Wie is de cover? Dat is uh, uh, Rob de Nijs. Rob de Nijs. Ja, Rob aan ja, Nijs. Rob aan Nijs. Oh, ik ben. Uh, uh, uh, uh, ja, let maar van de leden. Nee, die versie is niet. Je zei net al, hè. Wat? sainte Paris L4. Ja? Maar er is alleen Paris Zervier. Terwijl oh. Parijs ontwaakt. Ja, ja. Dat is de titel van Rob de Nijs. Okay. En ik ben echt heel benieuwd wat hij ervan heeft gemaakt: van een vrolijk ook. nummer van Jacques Dutron. En dan Rob de Nijs. Ja. ja. Nou, ben geen ben niet hoor. Als nachttoerist naar Tour de France, van Avenue tot Eleganz. En voor het Centre Pompidou met Jules en Jim rendez-vous, het is vijf uur, Parijs, ontwaart. Parijs, ontwaart. Een travestie met roze haar, zacht door zijn hak op het trottoir. Staart naar de eerste pendelaars, voor Gare du of Saint-Lazare Het is vijf uur Parijs ontwaart. Parijs ontwaart. De boulevard van Montparnasse, nog tandeloos onder terras en in de speeltuin tussen glas rilde een klosjaar onder zijn jas. Is vijf uur Parijs ontwaart. Parijs ontwaart. De geest van Saint-Germain de Pre rust in zijn fles.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 Een stratenveger zet de spuit op Molière de ijdeltijd. Het is vijf uur Parijs, ontwaart. Parijs, ontwaart. Ik koop de vroege ochtendkrant en hou de wereld in de hand. Op naar het park, Jacques en de plank voor een en een croissant. Kwart over vijf, Parijs. Ik vergap me. Kwart over vijf, ik heb nog geen sla. We're op de reis, Parijs en die man loopt achter. Ja, het is alweer vijf over half drie, joh. Ja, joh. Kom Zeven op, over half drie Zijn zelfs. Ze ik hem gisteravond. Nou, nee, ze hebben bedoeld vijf uur vanmiddag. Oh. gaan Parijs ontwaken. Dan pas. Dan pas? Jezus, dat is niks voor Parijs, hoor. Nee. Dat wij dan pas ontwaken, oké. Okay. Maar Parijs ja, toch niet? Voor God God. is dat normaal uh, normale zaak. Ja, dat lijkt me wel, maar ja. En ontwaken mensen na het eerste biertje weer <laughs> Nou, dat is uh, tien over vier dus <laughs> ja. ja. Oké, okay. nou, uh, wat zou de jury ervan denken? Ik, ik bedoel... heb geen flauw idee Ik, ik... heb ze in een zweethok gezet omdat ze er echt serieus moeten zijn ja. Want ik weet dat Rob de Nijs jouw vriend is Ja, uh, Rob de Nijs is mijn vriend Ja, ja maar... daarom, daar was ik, ik er bang voor ja. Dus uh, de jury mag gewoon op een eigen moment ze zelf hun toetsen indrukken Maar wacht dan wel voortaan totdat het weer is uitgesproken Nee, ze zijn enthousiast. Ja. Ik, vond het, ik vind dat een goede versie trouwens. Ja, ik, ik, ik vind ze heel, heel, heel, heel, heel erg op elkaar lijken. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat we... heb je vaker met kuffers. Zullen, we... zullen we eens kijken? Als het, als het origineel goed is, dan mag de kuffer er ook op lijken. We eens kijken? En ik vind de tekst ook niet verkeerd. We eens dus we hoeveel het op elkaar lijkt? Nou, heel veel. Het is alleen een andere toonsoort. Dat is alles. Hoogtmacht door het. Ja, mooi ja, nou, weer. <laughs> Het begin is net even anders. Ja, nou, het is iets anders. Ja. En hij zingt het wat lager dan, dan la, la, la, la. Jacques Duton. Paris, Sevilla. Het is niet Sevilla, maar Sevilla. Je moet wel even op Frans blijven. Ik kan alleen de... betalen en de rest van de talen kan okay. ik niet. Nou, prachtig. We, we, gaan, weet je toch? we gaan door met uh, waar we... we eh, Spendouw Ballet. Spendau Ballet? Ja, prachtig. was oh, uit 1986 onder, onder de titel uh, Through the Barricade. En... Uh, het volgende nummer gaat over de meneer die uh, aan een ketting vast zit. Namelijk. Ja, het is zo. Het heet... Houdini hij hem zelf. Hoedini huh? hem zelf. Oh, dat is best. <laughs> nummer heet in ieder geval Man in Chains. Hier is Pendal Ballet. Hello. De compositie is, van, de compositie is van, van Gary Kemp die heeft trouwens alle songs geschreven die op dit album staan. En Spender Ballet bestond op dit album uit John Keeble op drums, Steve Norman saxofoons en percussie, oftewel saxofoon en percussie, dan Marvin Kemp die deed de bas, Gary Kemp deed de gitaars en Tony Hadley doet de vocalen en dat allemaal gedaan in 1986 volgende nummer is van uh, Joe Vitale, dames en heren. En ik zei straks al, de man is in Nederland als soloartiest, nou denk ik niet uh, een van de groten. Maar uh, hij heeft uh, wel degelijk heel veel invloed gehad en hij is wel degelijk uh, op heel veel uh, plaatwerk te horen. Onder andere van Crosby, Stills, Nash en ook uh, ja, van N. Young zelfs. Ja. De, Neil Young en de Stills A Young Band, onder andere de speelt hij mee. Uh, verder heeft hij ook gewerkt uh, met... Uh, de uh, Eagles de Eagles Road Band. Dat betekende waarschijnlijk dat er een andere drummer of andere muzikanten in de roadband van de Eagles zaten dan op de LP speelden. Maar in ieder geval, hij heeft daaraan meegedaan. Hij heeft ook op het album van de Eagles Hotel California een nummer staan, zo met Wals. Ja, klopt ook. mates all in a row? Juist, dat heb je goed opgelezen van het... Nee, dat weet ik gewoon uit mezelf, toch. We gaan het volgende nummer draaien. En dat heet Never Gonna Leave You Alone. En dat is een nummer van, daarop speelt... Joe Vitale zelf. Drums, percussie, orgel, synthesizers en. Uh, en liedvogel natuurlijk. Liedvogel. George Perry doet de bas. Paul Harris doet de piano. En Joe Walsh, die man van de Eagles dus, doet hier de gitaar. En verder uh, zijn er nog een aantal uh, mensen die ook nog hun uh, slot opentrekken, de, oftewel die zingen. Dat uh, is Joe Vitale zelf natuurlijk. Uh, George Perry doet dat, uh, Mickey Thomas doet dat ook en uh, Ricky Washington doet dat ook. En uh, John Perry, uh, die doet op het eind nog even de uh, Ricky en Mickey show. Nou, wat dat voorstelt, dat weet ik ook allemaal niet, maar dat zult u dan vanzelf horen. Never gonna leave you alone is de titel van het werkje en uh, de ondertitel is Crazy About You, Baby. Joe Vitale. About you woman. Oftewel, I'm never gonna leave you alone. En dat was Joe Vitale. En uh, onder andere dus met op de gitaar de Eagles-gitarist Joe Walsh. Juist. Uh, dat betekent dat we weer doorgaan naar eh, uh, uh, Uriah Heep, dames en heren. Uh, waar de naam overigens vandaan komt, uh, Uriah Heep, dat is ook misschien nog wel even leuk om te weten. Dat is de schurk, dat is de schurk uit de Dickens-roman, uh, of het Dickens-boek, uh, David Copperfield. Daar kwam kennelijk een uh, schurk in voor, ik heb het nooit gelezen, maar oké, okay. daar kwam daar ken, kennelijk een schurk in voor met de naam Uriah Heep. En daar heeft de band dus zijn naam aan ontleend. Nou, uh, we gaan het mooiste nummer draaien van die plaat. En ik heb daar een hele goede herinnering aan. Ik vind het zelf ook een prachtig liedje. En ik kan me nog herinneren dat ik dat met een band waar ik toen in zat. Die heette Article. Ik ben nooit vergeten. Begin jaren 70, 72, 79. Zelf hebben wij toen dat nummer nog eens gespeeld. Hier in een Zandvoortse kroeg. En nou maken we gewoon de luisteraarsvraag ervan. Uh, dat was waar later scandals in kwam. En in de jaren 60, 70 heette die anders. Maar ik weet niet meer hoe. Dus weet u dat? Dan willen we dat graag weten. Dus bel ons dan even of zo, hè? Of stuur een smsje of zo, weet ik veel. Dus uh, hoe die tent heette voordat het scandals was? Het begin, ja, of uh, zeg maar 72-73. Goed. Nou, we gaan er naar luisteren. Hier is Jurae Heep met een werkelijk schitterend mooi nummer, July Morning. En dat heb ik in juli middag.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 In the strangest places There wasn't a stone that I left unturned Must have tried more than a thousand faces And up one was aware of the fire that burned